Op bladzijde 89 vinden we enkele eenvoudige voorbeelden van zegenwensen voor de profeet. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi.